Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Tienduizenden mensen hebben zich laten horen tijdens Unmute Us. Verspreid over tien steden gingen mensen de straat op om het kabinet duidelijk te maken dat de evenementensector verder open moet. In de protestmarsen reden ook tientallen wagens mee waarvan af muziek wordt gedraaid. CDA-leden willen dat de partij niet in een kabinet stapt dat het leenstelsel in stand houdt. Daar hebben ze vandaag over gestemd op het partijcongres. De meerderheid van de CDA'ers vindt dat Hoekstra uit de formatieonderhandelingen moet stappen als er geen harde afspraken gemaakt worden over het einde van het leenstelsel voor studenten. De aanslagen in New York zijn vandaag precies 20 jaar geleden. Het was het eerste echt grote nieuws dat onze leeftijdsgenoten meemaakten. Vliegtuigen vlogen het World Trade Center en het Pentagon in. Bijna 3000 mensen kwamen om. Om kwart voor negen Amerikaanse tijd was een herdenking. Precies op de tijd dat het eerste vliegtuig 20 jaar geleden door de eerste toren boorde. Dean Philip Eberling. Margaret Ruth Echterman. En mijn brother. Ronald Philip Klepfer, police officer, emergency service truck 7. Miss you, love you. En mijn uncle, Martin Morales in Poltecat. Tio, te extrañamos. 1000 kilo tomaten zou bijna op een afvalberg belanden... omdat ze te lelijk zijn of hun velletje gescheurd. Maar Matthijs uit het Noord-Hollandse Lutjebroek heeft ze gered... want het is zonde, vindt hij. Nou, dit is bijvoorbeeld een voorbeeld van zo'n tomaat... Hè, die is gaan scheuren door de extreme groei.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 Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland staat er file bij Amsterdam op de A10 West richting Zaanstad. Tussen knooppunt de Nieuwe Meer en de afrit Sloterdijk heb je 10 minuten vertraging. Twee ruistrokken zijn dicht door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's.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 When your hips came crashing. Zo, zo, daar zijn we weer. Ja, ja, eventjes. Uh, het vergt even wat voorbereiding, natuurlijk. Ik zou zeggen, allemaal een hele goede middag. En uh, ja, we zijn er weer. We gaan wat lekkere muziek draaien. En uh, zo dadelijk hebben we natuurlijk ook wat gasten die we ontvangen. Dus uh, ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Want uh, ja, tot zeven uur ben ik bij u. We were chasing stars across the county lines Doing imperfect beaches with our fingers intertwined And I would do it all again though we might be left behind Oh, what a time Back when you were mine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 You were mine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 En daarvoor hoorde je Nienke de Ruiten. En jij bent mijn alles. ZFM, ZFM. maakt zijn naambaar. Want de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag. Hete zomerhits. Dit is Jan Smit. En zolang je bij me bent. Als er nog meer was. Hoe ik van je houden kon. Echt waar, ik eet het meteen. Als er één ding is.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 al valt de regen, kan mij niet schelen als je bij me Als ik voor jou woelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want elke als ik naar je kijk trekt elke woord spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk hoor ik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 Zijn nieuwe single Zolang je bij me bent. Ik ben oké, okay, zolang je mij. En zo dadelijk gaan we natuurlijk eventjes bellen met uh, Beth en Bert. En we gaan lekker verder met uh, Peter van der Plas. En hij hebben het over Het is te laat. Blijf er lekker bij. Tot de klokjes van 7 uur ben ik bij u. Op die 106,900 uh, op de kabel. En natuurlijk plus 6 a en uh, ja, ga ook eventjes naar de site zfm-artiesten.nl. En ja, het goede gevochten. Lief en leed, dat deelde ik met jou. Maar op het laatst deugde ik niet meer in je ogen. Wat ik ook doe of zeg. Wat ik ook probeer. Alles tot is slecht. Terwijl ik het voor jou... Maar jij ziet alles door een bril van haat, ook al bedoel ik het goed. Schakeld. Je bent nog niet te laat hoor. Tot zeven uur ben ik bij u. En uh, natuurlijk hebben we ook een gast in de studio aanwezig vandaag. Patricia Frukken. En ja, zo dadelijk hoor je uh, daar meer over. We gaan eerst uh, verder met uh, Helene Fischer En dan nog eenmaal met Mia. Me. Es gefällt mir schwer, der letzte Kuss noch von dir. Es ist... Tans, nog eenmaal met meer. We gaan lekker verder met... Uh... Even kijken wie ik heb het liever... Uh, ja, dat je nu gaat... Vertzwier. Ik vraag je niets meer...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 de wijn uit mijn leven. Nee, en jij komt er bij mij echt nooit meer. Daar, uh, daar kun je eventjes uh, ja, ook meekijken en meeluisteren, natuurlijk ook in, uh, in de studio. En We gaan uh, zo nog even wat gasten bellen. En we blijven natuurlijk lekkere muziek draaien tot, uh, tot klokjes van 7 uur. Op die 106.9, 104.5 op de kabel DHB en dat allemaal op 6A. En we gaan verder met uh, ja, de zomerse plaat van Jaman en Gwen Richard. En dichtbij je zijn.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 Can you my Jij alweer verdwenen. Leek alsof je het niet kon schelen. Dat ik wist waar je nu dan was. Het is voor ti. Ik noem aan los demás. Dek die ons zegt. Dimme wanneer est-feliz? Jij en ik komen langzaam dichterbij. ...omdat je luistert hier bij CFM Entertainment ...voor je tot klokjes van 7 uur. En we hebben aan de lijn Davy Davy. En een hele goede middag nog. Uh, een hele goede middag. Ja, jij, uh, jij gaat straks optreden, begreep ik. Jazeker. Dat is mooi. Loopt het dan een beetje, of niet? Ja, dat mag niet klagen. Ah, okay. Dan mag het natuurlijk altijd meer zijn. <laughs> maar, uh... Ja, ach. Oh. Hey, maar uh, ja, want jij... ...een nieuwe single. Ja. Jazeker, ja. Ik ja. Uh, mag niet klagen met de single... Nee, want uh, ja, vol volgens uh, berichten uh, die ik krijg, uh, uh, gaat het uh, prima eigenlijk. Ja, het gaat, uh, het gaat zeker hartstikke goed. Het is een... Hij uh, loopt leuk en uh, ik hoop dat u hem ook leuk vindt. Nou, zeg maar jij hoor, tegen u. <laughs> ja hoor, dat is goed. <laughs> Oké. Okay. Hey, um, ja, hoe is het een beetje tot stand gekomen, die single? Uh, de allereerste single die we hebben gemaakt die hebben we bij Roy Otters laten maken bij Andor Productions ja en die samenwerking die beviel eigenlijk zo goed dat we tegen Roy hadden gezegd nou ja weet je Roy uh, hele fijne samenwerking we gaan uh, die tweede ook bij jou doen okay. maar goed en uh, die samenwerking, dat is gewoon echt, zoals ik net al zei, een hele fijne samenwerking. He, als wij tegen Roy zeggen van, uh, joh, ja. wij zouden dat graag anders zien, dan kan hij daar ook weer feedback op geven. van, nou ja, dat is inderdaad een heel leuk idee. Of hij zegt, nou ja, dat zou ik niet zo doen, omdat. Ja. En nou, dat, dat werkt en uh, we zijn met elkaar weer uh, de tweede ziel gaan doen. En wij gaan altijd naar Roy's collega's en natuurlijk is altijd allemaal een beetje een, een idee. En wij vertelden dat idee, hij zei, oh, dat is een leuk idee, een aantal nummers met hem geluisterd. En dat uh, beviel eigenlijk, uh, Roy die zei, uh, nou, dat leuke ideeën. Ja. Ik, uh, ik kan hier wel wat mee. En op het moment dat uh, Roy gaat schrijven, dan zitten wij daarbij. En dan, uh, maar goed, hè, dan treedt inderdaad weer die goede samenwerking in. Hè, van, uh, nou ja, wat ik net al zei, we zouden dat graag zo zien. En uh, nou, zo komen wij uh, tot onze single. Ja, zo ook een, een, een goede samenwerking natuurlijk. Dat is, ja. uh, dat is sowieso uh, ja, erg nodig met, uh, in de muziek. Want ja, toch, zeker. Anders, uh, anders komt het er gewoon niet van. Ben je stiekem nog ergens anders mee bezig? Ik ben altijd overal mee bezig. <laughs> <informações> maar uh, nee, op dit moment uh, zijn we niet begonnen aan een eventuele derde single. Niet? Nee, oké. Okay. Er is nog geen, uh, geen idee uh, herrezen, zeg maar. Ja, er zijn wel ideeën. Erin. Oh, oké. Okay, oké. Okay. Dus zover ja, zijn we in ieder geval. Dat hoe en wat mag ik en kan en wil ik nee. nog niet vertellen. Nee, dat nee, snap ik. Hé, hey, um, Ja, jouw tweede single? Ja. Uh, ja, ondanks de coronacrisis. Uh, hoe, hoe zie je het voor je, uh, het even. Uh, denk je dat het weer uh, ja, op de planken komt? Dat is een hele lastige vraag. Je hoopt het natuurlijk wel. Hè? Ze hebben natuurlijk nu ook weer, nu ook weer vandaag in uh, allerlei steden die een mute uh, bijeenkomsten. Ja. En nou goed, weet je, je hoopt natuurlijk wel een beetje dat uh, de heren in uh, Den Haag daar, uh, daarop gaan reageren. Ja. Maar goed, ja. Hè, aan de andere kant, als het nog niet kan, dan kan het niet. Ik weet niet, het is een heel politiek correct antwoord en je wil wat anders over horen. <lacht> Nou ja. Nee, nee maar goed. Uh, weet je, uh, ik neem aan dat, uh, dat je er uh, je beroep van wilt maken. Om daar je boter mee te verdienen. Neem ik aan. Ja, ja, ja, ja zeker. Kijk, en dat, uh, ja. Ik, ik weet dat het voor heel veel artiesten die. die uh, ja, die coronacrisis die heeft er flink in geslagen. Omdat ze ja. daar inderdaad hun brood mee moesten verdienen. Dus ja. Momenteel ja, het is het eventjes, uh, ja. Het, is, het gaat eigenlijk een beetje twee kanten op, hè? Het is, het ja, het is, is het een voor- en na. Een, ja, het is uiteraard geen uh, fijne tijd. Nee. Maar goed, we hopen er natuurlijk snel, uh, snel bovenop te komen. Ja. Dus, uh, nou ja, in ieder geval, het idee voor een derde single is er. Ja. Dat is belangrijk. Die, uh, daar hopen wij wel uh, snel aan. Uh, het laatste label waar ik heb getekend bij. Uh, Future Music Hero, en dan is het Label uh, Lumineus Music. En uh, daar zal mijn uh, derde single op uitkomen. Ah, oké. En deze nog veel meer. Ja, hey, kunnen mensen dat ergens uh, volgen? Uh... Ja, zeker. Ze kunnen uh, Lumineus Music kunnen ze volgen op Instagram, op uh, Facebook. Ze kunnen mij volgen op Instagram, Facebook, TikTok. Is wellicht ook leuk om erbij te vertellen. Dat we bij Want Jij, hebben wij een, een TikTok-dansje gemaakt. Aha. En dat is wellicht leuk om te vertellen. Ja. Ik als mensen even naar mijn TikTok toe gaan, dat is Davy, officieel. En daar kunnen ze dan het dansje bekijken, ze kunnen daar het dansje ook op leren. En dat is gewoon een aantal keer herhalen, dat is gewoon moeilijk, ik zie niet. En dan uh, kunnen ze gewoon dat geluid gebruiken wat daaronder zit. Dan, uh, oh, Mike. Alle fanatieke ja. tiktokers die zullen dat vast wel uh, weten hoe je ja. dat moet doen. En dan. Uh, ja, daar behoor ik niet onder. dus <laughs> dan, <laughs> Dat zijn nieuwe woorden. Sorry? Dan, uh, ik zei dat zijn nieuwe woorden. Nou ja, nee, ik heb. Uh, ik heb uh, laat ik het zo zeggen, ik heb een absoluut geen verstand van TikTok. Ik heb, uh, ik heb hem ook niet op mijn telefoon. Nee, nou ja. Maar goed, die weten vast wat ze ermee moeten doen. En als ze mij er dan even taggen, dan, uh, dan gaan we zorgen dat het uh, op ons kanaal ook te zien is. Nou ja, ja, ik ben benieuwd eigenlijk. Want uh, ja, ik zie wel her en der via Facebook ook TikTok uh, filmpjes voorbij komen. Dus uh, ja. Ja, nou goed. Hij staat bij mij ook uh, altijd op mijn Facebook hoor. Voor de mensen die hem daar willen leren. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dat, dat is leuk om te weten. Dus uh, eventjes nog. Uh, je site had je niet, hè? ja ik heb ook een, uh, een website dat is Davy Music en Music is dan met ja. een nl en dan uh, ja. daar mag het die is op dit moment nog wel even under construction omdat we uh, allemaal nieuwe uh, ja hij is, hij is nog niet helemaal up to date zeg maar nee precies ah, oké okay. dus daar zijn we dus nog het beste in. gewoon uh... Even naar de website van uh, Future Bookings ja dan uh, kunnen ze het best gewoon naar www.futurebookings.nl en boeking is dan op de Engelse manier geschreven. Of ze kunnen naar futuremusiceurope.com Ja. En ze kunnen altijd ook op insta-deging officieel... ...ik.deging officieel of facebook David, punt, officieel ...kunnen ze ook allemaal informatie over me vinden. Ah, oké. Okay. Nou, dan uh, denk ik dat iedereen dat wel uh, gehoord heeft... ...en uh, ja, weten waar ze je kunnen vinden. Ja, daarom. Hey, ik zou zeggen... ...kondig lekker uh, je nieuwe single aan. Dan ja, gaan we gaan hem lekker is. draaien. Dankjewel. Ik wil in ieder geval wel welvast even bedanken voor het bellen. Graag gedaan. Ik ben heel leuk dat ik uh, in de uitzending mocht zitten. Ja, nee, dat, uh, ja, daar zijn we voor, hè? Yes. Hey, uh, ja, jij ja, ja, ja, ja, natuurlijk uh, ook bedankt. Want uh, ja, het is jouw nieuwe single. <laughs> ja, geen probleem. Ik zal hem morgen. Is goed. Dames en heren, hier is hij speciaal voor jullie. Mijn nieuwe single, Want Jij. Hé, hey, Davy, Dankjewel. Ja, geen probleem. Hey, goed weekend en we spreken elkaar weer. Hey, groetjes, hoi hoi. Ja. Duizenden gevoelens en vlinders in mijn buik. Ik blijf maar aan je denken, jij ziet er prachtig uit. De uren die verstrijken, ik heb het zo gepland. Hoe kan ik laten blijken dat jij diegene bent? ons weer wil ik zo graag naar je toe. Minutes minute, minute. En ik in jou maar al te goed Want ik voel de liefde telkens stromen in mijn bloed Passie en verlangen, als jij soms naar me lacht Mijn hart is te oud, denk ik steeds weer elke dag Telkens weer, weer ik zo graag naar je toe Minuten, duren, uren, alsjeblieft, vertel me hoe Want als jij hier weer bij me bent, ben ik ik zie je overal schijnen met je mooie, lieve lach en zo steeds later van verlangen. De zon schijnt op jouw huid Kijk ik in je ogen Jij ziet er zo mooi uit Voor een idee Komen totaal niet tot zijn recht Ik wil je zo graag zeggen Wat ik voel, ja niet zeg. echt Telkens weer, ik zo graag naar je toe Zie je overal verschijnen met je mooie lieve lach. En voel steeds klagen van verlangen als je hier ben dicht bij mij. Want jij, want jij, jij bent de enige voor mij. Oh, oh, oh. jij bent de enige voor mij. Zo, en dat was hij dan Davy. En uh, ja, want jij... Ja, ja, ik ben nog een beetje in de vakantiestemming. Dus weet je, we gaan, ik, ga nog even, ik ga je nog even meenemen naar de Kroatië. En eh, dat doen we met Rasta X en Slujanost. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, MUZIEK great Ja. eventjes alsof we weer op vakantie zijn. Ja, het is nog niet zo gek lang geleden dat ik, dat ik weer terug was natuurlijk. Heerlijk hoor. Ja, ik zou zo weer teruggaan. Alleen, alleen voor het wereld. <laughs> ja, het was wel heet, maar ja, toch wel prettig. Zeker met water erbij. En, ah, lekker. Hier, eten en drinken. Weet je, we gaan nog... We blijven nog even in de, in de zomerstemming bij... Ja, onze andere buren eh, Julio Iglesias en La Nave del Olvido. Lekker hoor. Blijf erbij tot 7 uur. Entertainment for you. Mijn naam is Fred Heijn. Goedenavond. Of Bejana, je goedemiddag nog steeds. Nog eventjes. Blijf erbij tot 7 uur. Kijk mee eh, in de studio zfmartisten.nl. Espera, Aan de nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primavera, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fuera. Ik ga je niet vergeten. Ik ga je Ik ga je vida vergeten. Ik ga je niet vergeten. Ik ga je niet vergeten. te ga je niet vergeten. Ik ga je niet vergeten. Ik ga je niet vergeten. lekker hoor. Ja, het zonnetje erbij. En uh, ja, aan de andere hand uh, iets te drinken. Hé, hey, um, Ja, wat gaan we doen? Uh, uh, ja, we, gaan, uh, we gaan Roy Donders draaien. Oftewel, de stijl is het uit het zuiden en, uh, Hij bent over... Uh, ja, zijn vakantievlam. Ja. U luistert naar Entertainment for You.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 What are you here for? What are you here for?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 ...en ware dromen hier bij CFM Entertainment View. En uh, ja, we gaan nog eentje draaien. We gaan alweer uh, richting het nieuws van 6 uh, uur. Dus uh, ja, we gaan nog enkele nummers draaien... ...en dan uh, ja, zijn we natuurlijk straks weer terug in de tweede uur... ...met uh, ja, Patricia Frequent.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 en weg van mij. Even kijken. Ja, ja. Vorige week verbaasde mij dat de berichtje binnenkwam dat, dat ABBA eigenlijk weer terug was met een nieuw nummer. En dat verbaasde mij zo erg. En ja, we hebben hem ook natuurlijk. En Die gaan we nog even draaien voor, voor het nieuws van 6 uur. Don't Shut Me Down. ABBA. A while ago I heard the sound of children's laughter Now it's quiet So I guess they left the park.